12 uur, de Radio 1 Sportzomer. Wilwijn Veenhoven en Felix Meurters. Zometeen hier in de studio een oud-Olympisch kampioen. Yvonne van Gennep Zij huldigde appregister. De Nederlandse deelnemers aan de teamkamp moeten zo verspringen. Eerst het NOS nieuws met Jan van der Putten. De verkoop van de live uitzendingen van het eredivisie voetbal aan mediamagnaat Rupert Murdoch... heeft ook gevolgen voor de samenvattingen, verwacht sportmarketingdeskundige van de Walbaken. De samenvattingen worden tot het eind van het nieuwe voetbalseizoen door de NOS uitgezonden. En wat er daarna gebeurt, is nog onzeker. Maar het tijdstip van 7 uur zondagavond zal volgens Van de Walbaken zeker verdwijnen. Wat hij bijvoorbeeld uh, zal doen, en dat is, vrees ik, het einde van het fenomeen 7 uur bord op schoot. Dat hij uh, de samenvattingen uh, zal die absoluut niet meer om 7 uur zondagavond laten verschijnen. Dat, dat zal worden later in de avond kan me voorstellen dat hij zal zeggen van nou, de match of the week programmeren we op zondagavond 6 uur. En ook NOS-directeur Jan de Jong denkt dat de samenvattingen later op de avond zullen worden uitgezonden. Bovendien worden die samenvattingen korter, verwacht hij. Het zal duidelijk zijn dat onze inzet is zondagavond 7 uur. Maar niet tot elke prijs. Dus uh, uh, als wij moeten gaan concurreren met een partij als uh, Murdoch... Ja, weet je, het moet wel redelijk en billig uh, blijven. De leegstand van kantoren blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar steeg het aanbod van kantoorruimte... met bijna 7 naar 7,6 miljoen vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Makelaars, de NVM. In totaal staan ruim 15 van de kantoorruimte leeg. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om oudere kantoren, want er kwam dit jaar weinig nieuwbouw bij. Steeds meer bedrijven doen aan flexwerken. Personeel heeft geen vaste werkplek meer nodig. En ook groeit de leegstand door de recessie. In en rond de Syrische stad Aleppo worden steeds zwaardere wapens gebruikt in woongebieden. Dat zegt Amnesty International op basis van satellietbeelden. In Anandan, vlakbij Aleppo, zijn 600 kraters waargenomen die zouden zijn veroorzaakt door inslagen. Sommige kraters liggen naast wooncomplexen. Amnesty waarschuwt zowel het Syrische regime als de opstandelingen dat elke aanval op burgers wordt vastgelegd en dat de schuldigen verantwoording zullen moeten afleggen. Het aantal roofovervallen op juweliers is dit jaar flink gedaald. In de eerste zes maanden werden 28 juweliers overvallen. In dezelfde periode vorig jaar waren het er nog 58. Volgens de raad van korpschefs is de daling grotendeels te danken aan alerte burgers. De mensen zijn veel meer bereid om informatie door te geven. Die merkt gewoon dat op het moment dat een juwelier overvallen wordt, of bijna overvallen wordt dat we via 1 en 2 heel snel gebeld worden. En daardoor zijn we in staat om veel meer overvallers te pakken. Ja, en hoe meer overvallers je pakt, hoe meer je er kan voorkomen. Sinds de invoering van de Wietpas wordt Meldmisdaad Anoniem... vaker gebeld over drugsoverlast. Tot voor kort gingen drugsmeldingen vooral over henneptelers. Inmiddels wordt met name gebeld over drugsdealers op straat... in huizen en over andere illegale verkooppunten. Door de Wietpas kunnen alleen vaste klanten bij een koffieshop wiet kopen. Toeristen kunnen geen hash of wiet meer krijgen. Ook het totaal aantal meldingen bij Meldmisdaad Anoniem is de afgelopen maanden gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd de anonieme meldlijn ruim 7400 keer gebeld. Dat is 17% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. China is getroffen door de derde orkaan in anderhalve week tijd. Een paar uur geleden kwam de Haikui, die eerder huis hield op de Filipijnen, aan land, vlakbij Shanghai. Er zijn nog geen berichten over schade of gewonden. Correspondent Wouter Zwart. Er zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit dat gebied, zo rond de stad Shanghai. En je moet je ook voorstellen dat uh, heel veel vluchten zijn gecanceld. De haven van Shanghai, de drukste ter wereld, die ligt stil. Schepen mogen voorlopig even niet de haven verlaten. Ook uh, treinen liggen stil. Ik heb zelf een collega die per trein van Shanghai naar Peking zou komen. Hij heeft één stationnetje mogen meemaken. En nu staat hij ergens al een paar uur stil in uh, het mooie platteland daar van Shanghai. En dan het weer nog in het zuiden en noordoosten. Nog een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen vrij veel bewolking. Af en toe zon en een graad of 21. Nou, ah, we hebben weer verkeersinformatie. Files op de A50 van Arnhem naar Oost. Bij de werkzaamheden bij Knopend Ewijk. 6 kilometer. Op de N35 vanuit Enschede naar Duitsland. Bij Enschede Oost een file van 2 kilometer.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 In Hollandse zaken, hebzucht en wanbeer. In zorg, onderwijs en huursector. Topbestuurders maakten er een zootje van, kregen riante bedragen mee... en gingen vervolgens vrolijk elders aan de slag. En de leerlingen, huurders en patiënten, zij zijn de dupe. Hoe kan dat? En hoe voorkomen we herhalingen? Vanavond in Hollandse zaken, live bij Max, op Nederland 2. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Het Amerikaanse bedrijf Fox International van media Rupert Murdoch... heeft een meerderheidsbelang van 51% genomen in Eredivisie Media Marketing CV. Het bedrijf waarin de 18 clubs uit de Eredivisie zijn samengebracht. Het betekent dat de uitzendrechten van de live wedstrijden... met ingang van het seizoen 2013-2014... voor een jaar of 13 ongeveer in handen komen van Rupert Murdoch... en wellicht nog veel langer. Aan de telefoon Hans Nijland, de algemeen directeur van FC Groningen... meneer Nijland, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang was u al op de hoogte van die deal? Nou, ik moet zeggen, het is allemaal vrij snel gegaan. Uh, uh, maar ik was toch al een aantal uh, uh, weken op de hoogte dat, uh, dat er het een en ander speelde. Maar het is, uh, met name het afgelopen weekend is het redelijk in een, uh, een stroomversnelling gekomen. Waar wist u meteen dat het Murdoch betrof? Uh, daar ben ik uh, vrij snel... Uh, Zoals het boek behoort trouwens door de directie van de ECV ben ik daar geïnformeerd. Dus dat was al een paar weken. En bent u dan verbaasd dat het pas vandaag is uitgelekt in de Telegraaf? Uh, ja, ik moet je zeggen, toen ik uh, vanmorgen vroeg wakker werd... en uh, de berichten zag op premier, en ik zit nu op, een, op mijn vakantieadres in Frankrijk. Toen, toen zag ik dat en ik moet je zeggen dat ik... Uh, ja, dat stelde me toch wel enigszins teleur dat het... Uh, ja, ondanks uh, goede afspraken met elkaar... Uh, ja, dat uh, ik ken wel kan dergelijk goed nieuws... Dat er toch mensen zijn die dat uh, niet voor zich kunnen houden en dat het uh, vanmorgen is uitgelekt inderdaad. Ja. Maar goed, dat, ander, anderzijds is dat ook weer een compliment voor de journalist in kwestie. Ja, maar waarom bent u dan teleurgesteld? Want uh, ja, moet toch ja, op, op, op een gegeven moment naar buiten gebracht worden? En... Ja, maar goed, dat was niet de bedoeling. Hè. De, de ECV die zou dit vanmorgen keurig netjes om te zien naar buiten brengen. Officieel, dat hebben ze, dat hebben ze ook gedaan. Aan de andere kant, ik licht daar ook niet wakker van. Het is, uh, het is, het is buitengewoon goed, uh, goed, goed nieuws. En uh, met name voor het, uh, voor het Nederlands voetbal is het, uh, is het heel belangrijk. Er is wel eens sceptisch gedaan uh, over ons voetbalkanaal, uh, Eredivisie Live, wat we uh, als gezamenlijke Eredivisie-clubs in, uh, in 2008 zijn, uh, zijn opgestart. Maar uh, het heeft zich nu toch maar even bewezen. En dat uh, ja, zo'n uh, wereldspeler als Fox uh, geïnteresseerd is in dit, uh, in dit kanaal, dat zegt natuurlijk heel veel. En, uh, ja, eigenlijk uh, wil ik dit, uh, dit moment ook benutten om uh, de directie van uh, de ECV van Rutten en Alex Tielbeck een, een geweldig groot compliment te maken. Want uh, ja, ik denk dat ze het heel goed hebben, hebben uit onthandeld. Knap. U was dus onmiddellijk voor deze deal? Ja, ik, uh, de bedragen die, uh, die, die, die je dan hoort, uh, ja, die zijn, die zijn dus, dusdanig dat je, dat je dat, denk ik, als zelfstandige uh, televisiekanaal. Ja, 1, 2, 3 zomaar niet bij elkaar had, had gekregen. En uh, ja, dan ben je een, een, een hele grote speler ben je daarbij nodig om dat te realiseren. En dan, uh, dan moet je je nuchtere verstand gebruiken, denk ik. En als je daar met, met elkaar uh, als je samenleke groeps uit kunt, kunt komen, dan, uh, ja, dan is het bedrijfseconomisch denk ik onverantwoord om, uh, om dit te laten lopen. Dus daar ben ik heel helder in. Uh, dit, uh, dit, dit, dit, dit kon niet anders, dit moet doorgaan. Welke bedragen hoort u dan? Ja, we hebben vanmorgen de bedragen in, in, in, in de krant mogen, mogen lezen. Kijk, we hebben Die als... Die kloppen als... wel? Nee, ik wil er net iets aan toevoegen. Wij hebben als clubs uh, uh, met de directie van de ECB en ook met Fox afgesproken... dat wij voorlopig nog eventjes geen bedragen naar buiten zouden brengen. En ik vind dat als je dat met elkaar uh, afspreekt, dan moet je dat, uh, dat moet je er ook doen. Dus uh, ik, ik zeg er in ieder geval niks over. En ik, ik verwijs het op dat betreft naar de directie van, uh, van de ECB. Maar dat het uh, substantieel uh, in financiële zin bijdraagt... En een geweldige uh, positieve impuls is, dat is, dat is knip en klaar. Meer dan een miljard wordt er gezegd voor de komende 12, 13 jaar. En een aantal clubs had, die, had, had dat nog bedenking of waren ze allemaal voor? Nee, hey, kijk, dat is altijd leuk in dit soort, uh, dit soort dingen. Uh, uh, clubs kijken uiteraard altijd naar hun eigen belang. Dat is logisch, dat doen wij bij Essje Groningen, doen we dat niet anders. En het uh, liefst heeft een, uh, niet een, uh, een zo groot mogelijk gedeelte van, uh, van, van de taart. Dus iedere uh, club knok geweldig voor, voor haar eigen belang. Dat is hartstikke, hartstikke logisch. En eh, nou ja, ik zeg altijd zo, als je, als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Althans, dat zei mijn opa altijd en dat was een wijs man. Ja, ik snap hem helemaal. Maar het betekent dat dat de topclubs in de Eredivisie bijvoorbeeld meer geld krijgen dan de subtoppers? Eh, laat ik het zo zeggen. De, de, het, het een staat natuurlijk los van het andere. Je hebt de, de, de deal met Fox zoals die gemaakt is. Vervolgens heb je het dan over een, over een verdeelsleutel. Ja, waarbij het logisch is dat de clubs, die zeg maar het hoogst hoogste eindigen in de, op de ranglijst, ja, ook, het, ook het meeste geld ontvangen. Daar is ook helemaal niks, niks, niks mis mee. Dat is overigens wel op basis van, van resultaten die verboekt zijn in, in, in de laatste tien jaar Een beetje naar nou, voorbeeld van het, van het Bundesliga model Dus daarmee voorkom je ook dat wanneer het incidentair eens een keer verkeerd gaat of incidentair eens een keer heel goed gaat... We ons uh, vorig jaar de 14e plek. We hopen dat dat een, uh, een vervelend incident is geweest. Maar, en daar was je gelijk niet op afgestraft. Omdat uh, de resultaten van de laatste tien jaar die, uh, die tellen. Nou, voor het vorige seizoen waren we, waren we vijf. Dus, dus het mag uh, logisch zijn dat je daar financieel dan ook je voordeel mee, uh, mee doet. Meneer Nijland, wat betekent de... deze deal concreet voor FC Groningen? Deze deal betekent concreet voor FC Groningen dat wij er uh, financieel, substantieel op, op, op vooruit gaan. Met hoeveel procent? Maar, uh, en nogmaals, ik heb het net ook al gezegd, daar zal ik verder niks over. Nee, uh, nee, uh, toen ging het over bedragen, maar nu vraag ik het percentage. Ja, maar ja, dat kun ik heel makkelijk uitrekenen. Wat een uiteindelijke bedrag is. Dus ik doe dat niet, ik hou mijn afspraken. Zo, uh, zo hoort dat, zo zijn we dat niet Groningen, zeker, uh, zeker gewenst. Maar het is serieus uh, geld. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat, uh, of minstens, net zo belangrijk zijn, laat ik niet in het niet doen. Maar er is ook de continuïteit van, uh, van Eredivisie live gewaarborgd het is. En dat is een geweldige prestatie. Wat vindt u gewoon. Uh, Wordt uh, op schoot. 7 uur. Moet dat blijven? Ook in de toekomst? Ja, ja, dat is de volgende discussie die we natuurlijk... Maar die wat we vindt u? Krijgen. Kijk, het komend seizoen het zijn de samenvattingen gewoon nog te zien bij, ja, uh, bij al, de NOS. Maar wat vindt u voor de, de tijd daarna? Nou ja, als daar een... Laat ik het zo zeggen. Laat ik er niet te veel op van uitlopen. Maar als er een, een, een, een reëel bedrag uh, daarvoor betaald wordt. Hè, een reëel bedrag, ja. Waarom Waarom, waarom niet? 7 uur blijft 7 uur wat u betreft dan, als er voldoende betaald wordt. Ah, ja, 7 uur is, is altijd zeven uur, zo simpel is het. En, <laughs> maar heeft me, ik heb veel zin om daarop vooruit te lopen, straks zullen de onderhandelingen gevoerd worden, die worden niet door mij gevoerd, maar door de directie van de ECV en deze mannen hebben geweldig bewezen dat ze dat heel goed, heel goed kunnen, dus ik maak me daar helemaal geen zorgen om. En deze deal is dusdanig mooi, ik zit hier in Frankrijk en ik, ik neem de vanmiddag maar een wijntje op. Ja, waar zit u? Want ik hoor vogeltjes fluiten. Ja, dat klopt. Dat nou is mijn dochtertje waarschijnlijk die je hoort. Ik, wij zitten in de buurt van, uh, van Saint-Tropez. Ja, geen verkeerde, uh, geen verkeerde plek. Maar dat snap ik nu wel, nu die deal rond is. Nee, dat heeft, dat heeft niks, met deze, niks met deze deal te maken. Dat, uh, we hebben heel zuinig gespaard, mijn vrouw en ik, het afgelopen jaar. Dus Dat zat er nog net in. Ja, veel uh, succes tegen FC Twente het weekend. Uh, Daar hebben we nodig, van de richting ons nu volledig op, ja. Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen. En die houtkamp die zit klaar voor het tweede onderdeel bij de teamkamp. Ja, en uh, Ingmar Vos is al uh, bezig, Hij heeft net gesprongen. Ik zit te wachten op zijn afstand, want we praten over verspringen. Hij staat naar één onderdeel op de 16e plaats. Uh, Elko en Nicolaas op de 11e plaats. En Ingmar Vos heeft uh, gesprongen. En dan wacht ik even op het scorebord. Terwijl de 5000 meter lopers bezig zijn met hun uh, halve finale. Ingmar Vos, 7 meter en 4 centimeter. Zijn persoonlijk record is 7,56. Dus het kan uh, absoluut verder. De 5000 meter dus bij de mannen series. Het was een prachtig moment uh, in de eerste halve finale. Want de serie is bij de 5 kilometer meteen een halve finale. Mohamed Farah, Mo Farah, de winnaar van de 10 kilometer, ging door na de eerste serie... En de man die het laatst werd in die eerste halve finale, was een man uit de Filipijnen. En die deed er dik een minuut langer over. Die moest nog een rondje lopen toen alles al binnen was. En Ferra is gaan wachten op die man. Ging niet zoals de andere lopers naar binnen. En haalde hem toen hij over de finish kwam even overeind. Want die man die was helemaal kapot van de Filipijnen. En kreeg een schouderklopje van de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En ook een favoriet voor de 5 kilometer gebaar van Mohamed Farah. Maar op dit moment ook het polstok. Kwalificatie aan de gang. Daar gebeurde ook iets redelijk unieks. Een Cubaan die probeerde over de, de, de, er overheen te gaan. Om het zo maar even te zeggen. Maar zijn stok brak op twee plaatsen. Gelukkig uh, uh, landde hij keurig op de kussens. Maar dat was een uh, uh, toch wel spectaculair gezicht. Terwijl ik nu naar Elko sint Nicolaas kijk. Die springt over de zeven meter. Nou, oh nee, rode vlag. Eerste poging fout voor Elko Sint-Nicolaas. Er moet even wat gaan gebeuren. De heren moeten er een tandje bij zetten bij het verspringen. De Nederlandse heren Elko Sint-Nicolaas en, en Ingmar Vos. 7 meter 4 voor Vos. En een ongeldige eerste poging voor Elko Sint-Nicolaas. je extra kaart kaarten samen met René Nodelijk waren ze René en de Alligators. Er waren natuurlijk nog wat, wat meer mannen bij. En Anja ging op een gegeven moment solo. En toen werd ze René. En toen scoorde ze een enorme hit met dit nummer: High Time We Went. Onder andere in Noorwegen, jazeker. Yes, hm. en, en nu is ze weer gewoon René en de Alligators. Ik, uh, jij was er niet bij gisteren, Felix, bij de huldiging van Epke. Want jij nee. zat in het volleybalstadion, beachvolleybal. Maar ik stond te kijken met uh, mijn allerliefste lievelingscollega Kiki en met Erben, Wennemars. En we zaten te denken: wie gaat Epke huldigen? <laughs> want ja, dat dan is moet je nog toch wat wel een speciaal verzuren, Dan moet Bertrand. je wel een aardige uh, tante of heer. Uh, en wie kwam daar? Wille, Yvonne van Gennep. En die is nu hier. Dat is uh, een van mijn jeugdhelden. Dat vind ik het vrij bijzonder dat je tegenover me zit. Jij had twee dromen. Dat is namelijk App zien ja. en appke huldigen. Ja, klopt. Eentje is niet uitgekomen en. Die nee, we wel. ik heb per stad en land uh, bewogen om kaarten te krijgen, maar dat is helaas mislukt. Ik zat zelf bij de dressuur, wat op zich ook heel leuk is, hoor. Alleen ik was er met mijn kop niet bij. Ik zat naar Adelinde de Gordelis te kijken en, en ondertussen ook maar continu op mijn mobiel van is er al iets bekend? Is er al iets bekend? En vervolgens, nou ik weet niet hoeveel sms'jes er binnenkwamen met goud, goud, goud. Ja, dat was echt gaaf. En toen dacht je dan huldigen dat persoon? Nou, dat was nog helemaal niet zeker. Ik werd gebeld van uh, zou je? Want ik had natuurlijk bij ja. En de heeft hebben laten weten dat ik dol ga kaarten wil. Dus dat wisten ze. Ja. En dit was een soort goedmakertje, denk <laughs> <Ja>. ik. <laughs> maar wel een heel leuk goedmakertje. Ja. Want, de erben zijn naast me. Ja, dat wil ik ook wel. Maar hoe komt zij erbij? Oh, echt waar Zei jullie ja. dat? Nou ja, dat dat grappig. Dat, ja. Ja. Nee, ik ben al jaren fan van Epc. Uh... Ja, wie niet eigenlijk? Ja, wie niet? Ja, weet je, ik heb natuurlijk als schaatser heel veel op A. Papendal vertoefd. En ik ben sowieso een, een enorme fan van het turnen. Ik, was, ik heb vroeger zelf ook geturnd, Dus ik weet hoe moeilijk het is. Want ja, ik was dan <laughs> redelijk, maar niet op dat niveau. Dus je weet gewoon hoe knap het is om ja, in die sport te exceleren. en Ik ging ook altijd als we daar waren op Papendal even sneaky ertussenuit en dan even in die, in die turnhal kijken. En ik heb ooit voor een tv-programma Epke uh, gefilmd. Al twee keer zelfs. Bij hem thuis geweest. Uh, op zijn school, in de turnhal. Dus je weet gewoon uh, wat die jongen er ja, allemaal voor moet doen en laten. En hij niet alleen, want die, die toewijding en die passie, die heeft die hele familie. Ja. Dus eigenlijk wilde ik daar ook nog iets over zeggen, maar goed, met 6.000 man in zo'n zaal, dan, dan heb je ook zoiets van, het moet niet te lang. Maar dat, dat is natuurlijk wel bij elke sporten zo. Als je daar een, een goede familie achter hebt, dan is dat wel mooi meegenomen. En ja, ik, ik, ik vond het gewoon zo gaaf dat het hem dan toch lukt, ondanks alle tegenslag die hij heeft gehad. Want ik weet niet hoe lang ik mag doorpraten, maar ik kan hem even door. <lacht> ja, ik zit te luisteren. Ja. We hebben het tot elf uur vanavond nog. weer. Oh, oké. Okay. Nee, maar goed, het is hem natuurlijk niet aangekomen uh, komen waaien. Ik denk dat, dat zijn route naar Londen is begonnen in Peking, waar het dan net niet lukte. En als je dan ziet wat er toch alweer aan blessures zijn geweest. een Moeilijke kwalificatie mm -hmm. gehad, net niet. Dan toch weer via de meerkamp uh, wel die kwalificatie voor elkaar gekregen. Die rechtszaak eroverheen. Ja. En dan toch stoïcijns blijven en je, en je kop gewoon goed erbij houden. Ja, dat is gewoon ongelooflijk knap. Wat heb je nou gezegd gisteren? Op dat podium. Wat zei je nou precies tegen Epke en over Epke? Nou, ik zei in ieder geval dat ik Echt een enorme fan van hem ben. Maar dat weet hij. Want ik had het eigenlijk ook beloofd. Ik zeg van, ik, ik wil gewoon twee dingen. Ik wil je zien. Dat is ook één ding waar ik maar voor kom voor de spelen. Dat is jou zien. Ja, dat zou natuurlijk helemaal super zijn als ik je mag huldigen. Ja, het eerste is wat ik al zei niet gelukt. Twee, dat heb ik niet gezegd, want dat vind ik een beetje flauw. Maar ja, ik heb dus wel de eer gehad om het uh, om, om te mogen huldigen. Dus dat was voor mij ook al een superdroom. Ja, en vervolgens ook even verteld dat het toch wel heel knap is. Dat je, ja, dat je op het moment Supreme uh, het, het doet... Uh, dat je, ja, zeker na zo'n zo voorverhaal... Hè, met, met inderdaad die lastige kwalificatie... Ja. die rechtszaak, die blessures die hij had... want eigenlijk pas de laatste maanden is die blessurevrij. Dat moet je ook niet vergeten. Mm -hmm. En dat is dan, ja, zeker als je ook ziet... bij uh, uh, het moment zelf... Als je, als je dan een paar voor je hebt... die gewoon maximaal scoren bijna. Zo'n hamburger en die Chinees. Ja, dan, dan, dan weet je gewoon... het moet nu erop of eronder. Ik, ik weet ook dat hij dat heeft gezegd. Van, of niks, of alles... En het is ook een beetje, ja, wat bij je doet herinneren aan mijn eigen spelen. Bij mij was het ook de dood of de gladio, want je wil niet zesde of zevende worden. Nee, je gaat echt voor goud. En dat heeft bepaalde risico's. Ik wilde bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij de blokjes blijven, maar met het risico dat je erop stapt ja. en dan lig je gewoon op je plaats. Ja, want jij had eigenlijk hetzelfde verhaal. Je was ook geblesseerd. En je moest je in het zweet werken om weer op tijd fit te zijn voor ja, de Olympische ja. Spelen. Ja, ik weet dat in aanloop, dat ze hebben gezegd van, we moeten zo snel mogelijk die oefening erin hebben zitten. Dat we in ieder geval even ruimte hebben. Dat als we ja, een kleine blessure of wat dan ook krijgen dat we daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Ja, dan, dan ben je gewoon goed bezig. Maar jij was toch eigenlijk ge je was geblesseerd? Je had iets aan je hand tijdens de spelen. Ja, ja, ik, ja, jullie kunnen het zien. Op de radio Kan je dat niet zien. Ik heb hier inderdaad een mooie litteken. We hebben een camera. Hou me even goed voor de camera aan die kant. Waar? Ja. Ja. ja. Nou, de, hier, ja, hier had ik een breuk. En dat ging een beetje opspelen tijdens het spelen. Dat ging kloppen. Je kon mijn schaats niet meer slijpen. Dat deden wij dus overigens zelf. <laughs> en ja, dat, dat is dan vervelend. En Ik had zoiets van, ja, ik had daarvoor al allerlei blessures. Dus nou, dit kan er ook nog even bij. En, en laat maar. Maar goed, mijn arts die zei van, ga toch even mee naar het ziekenhuis. Even een fotootje nemen. Kan geen kwaad. En voordat ik het wist, had ik in het gips. Ja, en toen had ik wel zoiets van, als de pers dit ziet... dan dat ja, ben je helemaal zo'n brekenbeen En ik wilde dat gewoon niet laten zien. Dus ik zei tegen de arts ook van, dit gaat eraf. Ja, maar het was al een beetje aan het afstemmen. Het was waarschijnlijk een oude breuk. Dus het was niet verstandig, doe het dan s'nachts om. Maar ik weet van de blessure die ik in de zomer had... had ik mijn arm gebroken dat je toch anders gaat bewegen. En of je nou, ja, of je nou uh, in rust bent of niet... je hele bewegingspatroon ga je aanpassen. En dat wilde ik dus niet. Nou, dus ik heb het eruit afgehaald. En eigenlijk pas na de spelen uh, ben ik geopereerd. En hebben ze een stukje bot uit mijn heup gehaald en hierin gezet. En heeft die arts nog gebeld? Van, hm, je had het toch bij het rechte eind? Um, nou, ja. Ja, dat is altijd achteraf. <laughs> 1503.000 en 5000 meter in 1988. Gouden medailles. Je hebt een doosje bij je. Nou nee, ik kom ik dacht, net uit zit een... Nee joh, ja. ja. Hallo, dag. Dat ga ik niet meenemen. USB. Nee, dat is een usb stickje die heb ik net gewonnen. Want ik kom net uit een expertmeeting gelopen. En, en dat was, was een, een expertmeeting over uh, ja, de plannen die we hebben dan zeg maar richting 2028. Er was een uh, verhaal van een, van een Londenaar die iets vertelde over het opknappen van de wijk uh, Hackney, Waar nu het Olympische Park is. En daar moeten wij onze leerlingen uittrekken. Dus, uh, Voor Amsterdam 2028. Uiteraard. En ja. eigenlijk wel jammer dat ik eruit weg moest lopen. Want het was een heel interessant verhaal. Maar je won daarbij een... Een, een, wat zei nou, een ja, dat was dus een quiz en ja. uh, uiteindelijk bleef ik over met uh, Heijn Verbrugge, ons voormalige ioc lid ja. uh, En uh, Erik van der Beurt, sportwethouder van Amsterdam. En nou ja, goed, ik had eigenlijk helemaal niet gewonnen hoor, maar Erik die gaf mij de eer, die gaf het, uh, gaf het doosje aan mij. Het kan, het kan niet op, hè, bij het NRC, een USB-stick. Nou, het is toch <laughs> hartstikke leuk, het gaat om het gebaar. Ja. Hey, <laughs> hey, nog, nog even over Epke, want jij stond daar op het podium en volgens mij maakte je ook, als ik het goed zag, een soort klein buigentje. Ja. Die ging door de knieën ja, een beetje? Ja. ja, Ja, kippenvel en, en gewoon respect. En toen zei je nog, dames, ik mag hem zoenen. En toen ging de hele zaal joelen. Ja, ja oh, <laughs> dat weet ik ook even weten. Ja, <laughs> ja. Ik denk dat heel veel dames jaloers waren. Dat ik daar gewoon... en dat ik, toevallig in, net in de metro sprak ik een meisje, die ging uh, terug naar Nederland. En die zei van, ik was ook echt jaloers. <laughs> ja. Ga je dan achter de, de coulissen nog eventjes met elkaar babbelen? Gaat dat nee, joh, voordat ik het wist, was hij weer weg. Dus ik heb hem daarna niet meer gesproken. Maar ik neem aan dat ik daar nog wel eens een keer de gelegenheid toe krijg. Dat hoop ik in ieder geval. Je blijft nog even zitten. Radio 1. Sportzomer Tweets. Twee keer per dag zetten we het hek open van zijn Twitterhok. Luc Ickink met de Sporttweets. Ja, we beginnen deze rubriek vandaag met de eerste Nederlanders die in actie kwamen. Schuil en nummer door. Ze moesten gisteravond om 12 uur Nederlandse tijd spelen. En ze doen aan beachvolleybal. En als er in Londen iets leuk is. Dan is het wel beachvolleybal, heerlijk met zonder jas tot diep in de zwoele nacht. Met een koud drankje naar half mannen en vrouwen kijken. Het is echt HET succes van deze Spelen. Helaas verloor ons Nederlandse duo maar weer eens van een Duits koppel. Het moderne gezegde zag het al aankomen. Ziet er naar uit dat er weer stranden op de Duitsers. Frank gaat tweet op Ed Frank Andringa dat het doodzonde is dat schel en nummerdoor zijn uitgeschakeld voor goud. Hij had het hem gegund. Pieter Vanka had het vooral vanmorgen even lastig. Toch best vermoeiend zo'n potje nachtelijk beachvolleybal. Jammer van Nummerdoor en Schuil. Hopelijk pakken ze brons nu weer aan het werk. Gert Kamphuis baalt op Edgang. Ger Gert Kamphuis. Ook erg jammer van beachvolleybal. Vooral Nummerdoor had geen schijn van kans. Ed Menno Slinger, die heeft de wens. Hij zegt jammer van Nummerdoor en Schel, Slechte pot, nu op voor brons. Maar goed, wat maakt het eigenlijk allemaal uit, hè? vraag je af. Het is maar beachvolleybal. Weet je wat echt een leuke sport is? Turnen. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Um, eerst Epke, die won dus gisteren goud... en daar knalde Twitter echt helemaal vanuit elkaar. Wesley Snyder juicht voor het eerst dit seizoen op Ed Snyder. 10, 10, 10 Goud voor Nederland, gefeliciteerd. Epke Zonderland heeft het gedaan. Wat een genie. Ed-Jan Beeker, die zegt... man oh man, geweldige routine voor de Flying Dutchman. Wat een inspiratie. Staande ovatie. Gerrit, die tweet op Ed Gerritsen... hé, hey, als Epke Zonderland is, voor welk land heeft hij dan goud gewonnen? Pfft. Daar kun je geen genoeg van krijgen. Ook al krijg je hem 10.000 keer om je kiezen op Twitter. Hij blijft gewoon grappig. Echt waar. Goed, dan Queen Fabulous. Die zegt dat Epke Zonderland ook een medaille wint voor het mooiste gezicht. En Cor de Koning vat de boer op Ed de Koning Cor nog even samen. Wat een ongelofelijke sprongen van Epke Zonderland. Een... Prachtige prestatie. Ik ga helemaal het dak. Je niet gaan met jou, Hans. Want er zijn gisteren twee helden geboren. Epke Zonderland en ook tv-commentator Hans van Zetten. Die kreeg gisteren ontzettend veel lof op Twitter voor zijn commentaar tijdens de oefening van Epke. Na de goede afsprong ging Hans echt helemaal crazy loeshoe. Hij, hij staat! Ik staat! Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurpt. Hij staat. En hij heeft iedereen en ik sta ook... Ik ga helemaal uit mijn dak. Hij ging helemaal uit zijn dak. Hè? Ik krijg helemaal kippenvel van Hans van Zetten. Geweldig. Ik heb normaal niks met turnen, maar hij maakt me zo wat emotioneel. Goud voor Hans. Dat tweet Ronald van der Geer. Timi die zegt. Haha, dat commentaar van Hans van Zetten bij Ebke Zonland is nu al legendarisch. Niels van Attekum, kippenvel van Hans van Zetten. Wat een baas. Geef die man een lintje. Ed Wilfried de Jong twittert. Wat is verslaggever Hans van Zetten? Toch goed? Kennis, enthousiasme. Prima tekst en die stem. Halve eeuw in de turnsport. René Passet, die tweet via Ed passette. Die zegt: Hans van Zetten krijgt van mij al goud. Ik voel zijn liefde voor de sport al springend voor de buis. En de mooiste tweet die kwam van Jordi, die via Jor underscore id twittert. Hij zegt, Hans van Zetten zit nu met een enorme rekstok commentaar te geven. Goed, tot zo, het, ik ben alleen maar erdoor gegeven, Tot zover meer tweets rond af ja, vijf. Ja, ja, ja. Hashtag en je hoort iedereen hier, ho, ho, ho, ho. <laughs> Lid, dankjewel. Tot op, later. morgen. Hoi. Bijna half 1 de hoofdpunt van het nieuws met Jan van de Putten. RTL en SBS reageren positief op het nieuws dat mediamagnaat Murdoch... een grote rol gaat spelen in de Nederlandse eredivisie. Murdoch heeft 51 van de aandelen in handen gekregen van eredivisie Live... en mag 12 jaar de wedstrijden uitvinden. Met de globalisering in het medialandschap... was de toetreding van buitenlandse partijen op onze markt een kwestie van tijd, zegt RTL. En SBS Broadcasting spreekt van een fantastische boost voor de eredivisie... en het betaalde voetbal in Nederland. En de clubs zijn blij met extra inkomsten. In de Chinese oostelijke provincie Zhejiang zijn meer dan anderhalf miljoen mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Haikui. Nog eens 250.000 mensen hebben de buitenwijken van Shanghai moeten verlaten. De leegstand van kantoren blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar stegen het aanbod van kantoorruimte... met bijna 7 naar 7,6 miljoen vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Makelaars NVM. In totaal staat ruim 15 van de kantoorruimte leeg. Een nieuw record. En op Texel heeft een grote brand gevoed in een discotheek. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen duurt naar verwachting nog uren. In de disco de Jelleboog in het dorp Denburg waren geen mensen toen de brand uitbrak. Twee brandweerlieden raakten op Texel licht gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het zuiden en zuidwesten van het land is het zwaar bewolkt. En deze bewolking breidt zich nog wat uit naar het midden van het land. Lokaal valt er wat lichte regen uit, vooral in Zeeland en het westen van Brabant. In Friesland, Groningen en Drenthe komen buien voor. Het beste weer vinden we ertussen en ook in de noordelijke helft van de kustgebieden. Hier schijnt de zon geregeld. Het wordt gemiddeld 20 graden en de westwind is zwak tot hooguit matig van kracht. Later vanmiddag wordt het in het noorden droog en verplaatsen de buien zich meer naar het oosten en zuidoosten. Vanavond verlaten de laatste buien het oosten en zuidoosten van het land. Het klaart breed op en er is weinig wind. In de loop van de nacht kunnen mistbanken ontstaan. De minima komen uit rond 12 graden. Morgen blijft het droog en is het wisselend bewolkt met meer zon in het zuidwesten dan in het oosten en noorden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind en de middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden in het noorden en 22 lokaal in het zuiden. Vrijdag en het weekend verlopen droog en zonnig. De temperatuur klimt op zondag richting 25 graden. Vanaf maandag neemt de kans op een bui toe. Het blijft wel vrij zacht met maximaal rond 23 graden. AWB Verkeersinformatie. Files op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. 4 kilometer door werkzaamheden. Op de N35 Enschede Duitsland. In beide richtingen. Bij Enschede Oost 2 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Bij Renen 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De lijsttrekker van de nieuwe politieke partij komt aan het woord Nederland lokaal. Nieuws uit het Olympisch Stadion. En die houtkamp, de heren op de Tienkamp zijn bezig aan het tweede onderdeel. Ja, dat klopt. Ik zit net te denken. Hoog uh, Haarlem gehouden vanochtend in uh, uh, dit uh, programma. Het is uh, ja, inderdaad de ja, ja, en, ja. en de man over uh, de NS, 175 jaar bestaan, komt uit Heemstede. En jij? En ik? Ja, jongens, jongens. Het ja. uh, niveau ja, van het programma gaat omhoog. Het uh, niveau van het programma gaat omhoog. We zitten bij het verspringen te kijken van... Uh... Uh, Eelco nicolaas en Ingmar Vos. Ingmar Vos heeft zijn tweede poging gehad. 7 meter en 17 centimeter. 13 centimeter verder dan de eerste. Persoonlijk record nog steeds 7,56. En Eelco nicolaas staat op het punt om uh, zich gereed te gaan maken. Om zijn tweede poging te doen. Maar wel triest nieuws voor Seberle. Een fantastische atleet. Ik uh, geniet al 20 jaar van hem. Hij liep een hele slechte 100 meter en is uitgestapt. De ex-Olympisch kampioen, ex-wereldkampioen, 37 jaar, einde van een tijdperk. Want Zeberle is eruit en zal niet meer meedoen aan de 10 En ik denk ook niet dat we hem nog op grote toernooien terug gaan zien. Maar wat een geweldige atleet hebben we daarmee gehad. Ik kijk even in de verte aan de overkant voor mij in het Olympisch stadion of ik iets oranjes zie. Ik zie iets oranjes en die staat klaar en die klapt in zijn handen. Dat is Elkos St. Nicolaas. en hij geeft... Mee aan, aan het publiek dat weer met 80.000 man gewoon op een ochtendsessie hier in het Olympisch Stadion zit. Geeft hij aan, Jongens, ondersteun mij even, want ik heb het nodig. Daar komt zijn aanloop. Elkos en Niklaas. Eerste poging ongeldig. Nu komt hij aanlopen. Op de uh, rand gaat hij goed. Krijgt hij de witte vlag? Hij krijgt de witte vlag. En dan is het even afwachten of hij in de buurt kan komen van zijn 776. Ik denk het niet. Omdat hij nu met zijn tweede poging op zeker gaat om sowieso punten te scoren. Hij wordt genoemd als mogelijke bronzen medaillekandidaat. Maar daar zijn er heel veel van. Achter de twee Amerikanen. Uh, Elkos in Nicolaas, tweede. Poging, second attempt, 7,37. Keurig gedaan. 7,37 in vergelijking tot 7,76. Is dit een goede poging voor Sint-Nicolaas? Je krijgt alleen melk of je krijgt een papje of een opgewarmd prakje. Je moet poepen in luiers, Kortom, het is zwaar om een baby te zijn. Duur, duur d'être baby, Jordi. Dit is een totaal andere plaat. maar ook. I think my role is to play my part.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 ik mijn best te doen met, om me te verplaatsen in het leven van een baby, <laughs> heb ik het over potjes, praktische en liars? Ik denk aan deze, deze plaat. Het duur, duur, het de baby. En dan komt er één keer Bertolt met Kredo. Bertolt is ook veel mooier, toch? Vind je Ja, vind ik wel. Ja, absoluut. <laughs> dus kap dit maar af, zou ik zeggen. <laughs> Yvonne van Gerp, die is hier in de studio. Die was gisteren in het Holland House Epka aan het huldigen. En het werd een lange nacht voor jou. Want je had Epke gehuldigd en toen, Bam, moest je weer meteen door. Ja, ik moest nou nog even terug naar het diner waar ik bij aan zat, bij Unilever. Overigens ook heel gezellig. Het is sowieso heel gezellig in de Olympic Club. Wat zit hier nog naast? En, uh... Dat is met die twee sterren. Uh, kop, ja, ja, ja nou, dat was, was echt een lach. lach, lach, lach want en ik, ik zat gewoon lekker te eten en ik dacht, zo, dit is lekker. Dus toen liep ik weg en toen zei ik van, ik heb zo lekker gegeten. Ja, zei vind je het gek? Het is een twee sterren kok. Ik oh, wacht even. Nou weer talking. De rekening is 115 pond, die heb je betaald. Echt ja, beetje... nee, nee, nee, nee, nee, Maar die man was echt lekker koken. Oh, dat zijn wel weer de geneugtes des levens. Maar dan zit je daar met de sponsor aan de tafel en dan moet je dan honderdduizend keer hetzelfde verhaal vertellen. Nou, ik moet niks, hè, want het is voor mij ook gewoon leuk om te doen. En, en die mensen zijn geïnteresseerd en ja, het is gewoon één gezellige boel daar. En daarnaast heb je dan nog de, de club waar de, de atleten mogen komen, de auto Olympiërs ook. Dus mm -hmm. het is één grote reunie. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik het enorm naar mijn zin heb hier. Met wie heb je allemaal gekletst? Uh, bij de letoh oh ja uh, dat zijn echt uh, atleten vanuit diverse spelen hoor Mexico uh, Adakok, uh, Jaap Reesink, roeien Arnoud van der Leijden, Steven van der Berg ja, dit is Mark Huizinga is daar uiteraard Deborah Gravenstein. Echt, ik kan zo gek niet bedenken. Echt heel veel. Heel en leuk. Zit je, zit je te kletsen en lig je pas om een uur of drie in bed? Nou, dat, dat was dus niet gisteren. Nee, ik ben, uh, na Epke ben ik nog even dus naar, naar het diner gegaan. En daarna dek ik er iets van vijf uh, kwartier over om weer terug te komen in het hotel. Het ligt een beetje afgelegen. Ja. En dan uh, kom je in het hotel en daar zitten ook nog weer allerlei begeleiders van het beachvolleybal. Beach, beach ja, maar ja, dan die zetten er maar, maar uh, een twee denk ik, of niet? Nee, dat viel reuze mee. Nee, ja, het ja, ja. was natuurlijk niet leuk, maar dit zijn de begeleiders. En... <laughs> Die wilde nog best een beertje. Ja, die wilde nog wel even, ja, ja, misschien juist ook even iets wegdrinken. Dat kan hoor, maar het was dus ook nog wel even leuk. Dus uh, jij gaat straks op het moment dat de gaat zo slecht presteren... ga jij als uh, nieuwe teammanager van de Nationale Selectie lange baan, ga jij gewoon lachend uh, nee, aan de dranknaal vlopen? Nee, we afloop. gaan er niet vanuit dat ze slecht presteren. We gaan gewoon voor, ook voor goud. Ja. Ja. Wat, wat houdt die nieuwe baan in? Ja, ik ben eigenlijk een soort van regelneef. Ik moet gewoon zorgen dat alles uh, op en top geregeld is uh, als wij op pad gaan naar de World Cups, EK's, WK's. En uh, ja, ik ben aanspreekpunt ook uh, voor de coaches. Maar ook uh, moet ik zorgen dat ik goede contacten heb met het organisatiecomité, met de ASU. Ja, vind je het wel leuk werk? Want je wordt in één keer veel minder enthousiast dan net. Is dat zo? Oh, dat, vind ik, dat vind ik gemeen. Hè? Dat is niet waar. Nou ja, nee, ik vind het wel een beetje spannend. Misschien dat je dat van mijn gezicht afleest. Ja. Want het is voor mij natuurlijk ook weer nieuw. Ik ben een afgelopen jaar wel teammanager geweest van een uh, merkenteam, maar dit is toch weer andere koek. En ik sprak toevallig gisteren even iedereen wust. En die zei, ik zei het ook tegen. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje eng. Hij en zei: joh, we helpen je toch ook een beetje. Ik denk, nou, dat, dat is nou precies waar ik op hoop. En dat, dat hoop ik ook dat het gaat gebeuren, dat we het met elkaar gaan doen. Maar wat moet je dan regelen als regelneef? Want nou, sowieso moet je naar de teamleaders uh, overleggen. Daar wordt eigenlijk al in's en ouds uh, van, van het kampioenschap uh, verteld. En dat moet ik uiteraard weer doorbrieven naar de coaches. Andersom, als de coaches wat, ja, wat dingen hebben waar ze het niet mee eens zijn... of wat ze het niet prettig vinden... dat kan uh, variëren van het vervoer wat niet goed geregeld is... of de trainingstijden niet te goed zijn... of de trainingsuren die te vol zijn... of de dweilpauzes die niet lekker lopen... Ja, ja. Ja, dan moet ik dat inbrengen. Dat is en, mijn taak. En dan zeg jij... Nou... Of als het eten niet goed is, of de bedden niet goed zijn... of er is te veel geluid op de kamers. Ja, echt van, van voedsel tot accommodatie tot, ja, tot alles. Ja, de die, ja, als ze wat gewonnen hebben, dan moet ik ervoor zorgen dat ze op tijd op het podium samen te worden. Maar dat ze ook weer even naar de pers gaan. Ja, ik moet eigenlijk volgens mij een duizendpoot zijn. En dan trek je dan allemaal touwtjes of moet je dan zelf een andere kok gaan bellen en zeggen het eten is niet goed? Um, nou, ik ga niet zelf koken, maar <laughs> of zelf ik koken. moet, ja, dat is ook wel in het verleden gebeurd, dat je gewoon naar een ander hotel gaat. Of als iemand ziek wordt, dat mensen toch even apart worden gezet, zodat ze niet de hele ploeg infecteren. Dat zijn allemaal dingetjes die kunnen gebeuren. En is er een groot verschil met wat je deed bij, de, bij dat sportteam? Teammanager zijn? Ja, daar regel ik gewoon uh, het vervoer, uh, de reizen en ik ging niet altijd mee. En, en hier moet ik echt een soort hawkeye eye zijn. Dat, ook als je als de wedstrijden zelf zijn. Ja, het kan zijn dat iemand gedisqualificeerd wordt. Nou, en als dat niet terecht is, dan moet ik wel een protest aantekenen. Dat gaat dan ook allemaal met, met een beetje geld en zo heb ik begrepen. Wacht, wacht, Hoe? Sorry. Nou, je moet, dat, dat, mijn voorganger Rob De Vecht is ook: van ja, als je dan inderdaad het niet eens bent, omdat bijvoorbeeld de dokter Bibbelregen niet goed wordt toegepast. Dan zullen de andere landen vrij snel protest aantekenen dat onze rijder eruit moet, of rijster. En wij moeten natuurlijk zorgen dat het niet gebeurt. En als jij dan inderdaad de beelden terugziet en je ziet dat bijvoorbeeld de schaats niet volledig over de lijn is gegaan. Ja, dan moet je meteen op papier zetten dat we het er niet mee eens zijn. En dan moet je even wat geld geven. Op het moment dat het dan wordt uh, toegekend, het protest, dan krijg je geld alweer terug. Maar als andere landen dat dus ook hebben gedaan en het wordt aan ons gegund, dan zijn zij het kwijt. Dus iedereen moet geld gewoon inleveren. En iedereen vraagt dan ook meteen wat doen ze met dat geld. Dat weet ik niet. <laughs> Kruipt het bloed nou waar het niet gaan kan? Schaat ze toch maar weer. Nou, ik vind het gewoon leuk om, om nu, uh, ook zeker omdat je een beetje afstand hebt genomen. Ik, ik had dit waarschijnlijk niet gekund, net nadat ik gestopt was. Dan ben je nog te veel sporter. Maar juist doordat je een beetje afstand gecreëerd hebt. Ja, ik merk het al vrij snel. Ik heb vier jaar lang niet in de sport gezeten. Heel bewust. Ik wil er echt even, even uit. Maar dan, na vier jaar, dan kom je weer terug in de sport. En niet meteen bij het schaatsen, hoor. Ook bij andere takken van sporten. Want ik ben echt een sport, sportdier. Dan weet je ook wel weer meteen van dit is mijn ding. Ik spreek de taal. Het, het, het voelt gewoon zo lekker. En heb je dan ook wat je zegt. Je wordt nu dan de, de regeltante. Uh, maar is dan is er die zegt. Ja, we helpen je wel een beetje. Ik ja, dat me... lachen toch? Uh, <laughs> Zij was, moet Zij... mij dan helpen. Ja, ja. ja, dus, dus, ja is, is dat is ontzettend mooi. Is het dan ook omgekeerd ook wel? Lijkt mij dat zo, zo iemand als Irene Weus bij jou komt van... Vertel me even, hoe gaat het? Weet je, hoe, wat, wat, wat... Nou, ik denk je dat... dat het psychisch ook wat hulp is. Ik denk dat iedereen inmiddels wel door de wol geverfd is. Maar uiteraard, als, uh, als ze willen klankborden... en ze willen even gewoon een gezellig kopje koffie drinken... al is het maar... Eén voorbeeld. In, bij de spelen in Alberville, daar uh, had ik het niet zo naar mijn zin. En ik was zo blij dat Ria Visser er was. Als ze uh, toch even iemand die mij even apart nam van de groep... even een lekker bakkie koffie doen... over ja, koetjes en kalfjes praten... dat doet je dan enorm goed. En dat kan in elke situatie natuurlijk straks ook gebeuren met mij. Tot hoe lang loopt jouw contract door? Tot en met uh, Sochi? Ik heb in principe een jaarcontract. En als het dan uh, goed bevalt van beide partijen, dan, uh, dan kan ik nog een jaar door. En zou dat natuurlijk fantastisch zijn om nog weer eens een keer die Olympische Spelen daarmee te maken? Hè? Ja, op een hele andere manier. Ik, ik moet zeggen dat ik dit ook heel leuk vind trouwens. Hoor. Dat ik had al meteen zoiets van, nou dan kan ik dat dus niet doen, wat ik nu aan het doen ben. Maar goed, ja, keuzes moet je maken. <laughs> Yvonne van Genep zegt een waar woord. Keuzes moet je maken. Dank voor je komst. Graag gedaan. En nog veel plezier. Want, ja, dankjewel. Gaat hockey, zeker lukken. Ja, lekker aan het hockey. Nou, alsjeblieft <laughs> Uh, iets heel anders. Leegstaande kantoren hebben we het over. Het aantal leegstaande kantoren is in de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen. 15,4% van de Nederlandse kantoren staat nu leeg. En dat is een toename van bijna 7%. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Makelaars NVM. Aan de telefoon Rudolf Bak onderzoeker bij de NVM. Um, veel leegstaande kantoren. ja, Wij zaten een beetje te denken, dat is toch niet echt nieuws, meneer Bak? Ja, goedemiddag. Uh, nou, het is uh, in zoverre nieuws dat uh, die stijging die we nu melden wel heel erg onverwacht is. We hadden natuurlijk wel rekening gehouden met een kleine toename, maar dit is uh, toch wel heel erg uh, een, een tegenvaller voor ons en ook voor de markt. 7,6 miljoen vierkante meter. Ja, dat is een enorm aantal vierkante meters. En we vragen ons nu allemaal af wat we in hemelsnaam met die leegstaande meters moeten gaan doen. Ja, studenten erin lijkt me, ja, bijvoorbeeld. Is... Dat zou u misschien zeggen. En dat zullen andere mensen, misschien niet ja, de radio luisteren, misschien ook denken. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want? want nou, Heel <laughs> veel van die gebouwen staan natuurlijk op, op plekken in ons land... waar de, in feite niemand graag zou willen wonen. Op een industrieterrein ergens? Bijvoorbeeld, ja. ja. Wat, wat uh, ja, dan slopen is de andere optie? Als ze niet verbouwd klopt. kunnen worden. Klopt. NVM Business heeft daar enkele maanden geleden uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, de, de uitkomst van het onderzoek was wel enigszins teleurstellend... want... ...bleek dat maar 16 van de langdurig leegstaande kantoorgebouwen in aanmerking komt voor sloop. En waarom is dat? Nou, omdat heel veel van die gebouwen nog voor een deel verhuurd zijn. Dus je kan moeilijk die huurders eruit jagen. Mm -hmm. en sommige... Maar dan zijn ze ook niet leegstaand? Nou ja, voor een deel leegstaand, hè. Soms staan ze ook gewoon leeg terwijl ze verhuurd worden, bedoelt u? Ja, een ja. gebouw kan voor de helft verhuurd zijn en voor ja. de andere helft leegstaan. Dat noemen we ook leegstand. Ja. En, uh, <laughs> en ja, er zijn ook nogal wat gebouwen bij die, uh, ja, die nog, nog te nieuw zijn tussen aanhalingstekens... om ze nu al een andere bestemming te geven om te, of om ze te slopen. Ja. Dus de uitkomst van het onderzoek was eigenlijk dat ze ja, voor 50% van de leegstaande kantoorgebouwen... de langdurig leegstaande kantoorgebouwen, hè, de, de echte probleemgevallen... Dat we, daar, ja, dat we voor die gebouwen maar heel veel moeten bidden... en hopen dat de of laat toch nog een uur er komt. <laughs> en als het bidden nou niet helpt... Eh, Amsterdam heeft bijvoorbeeld al een sloopfonds ingericht. En ja. dan... Eh, iedereen legt wat geld bij en dan kunnen ze alsnog worden gesloopt. Nou, het zijn allemaal, allemaal prachtige ideeën. Uh, we zijn daar geen tegenstander van. Maar vooralsnog zie ik nog geen concrete resultaten. U wel? Nee, dat is niet uh, de informatie die ik hier op mijn papiertje nee, heb. Nee, nee, maar dat nee. is in ieder geval een, een middel nou, om, om de sloop te bevorderen. Ja, maar weet je wat het probleem is? Uh, men wil wel, uh, maar men kan niet, want het is gewoon te weinig geld. Ja. Hoe, hoe, Even naar de, de, de, de oorzaak. Hoe komt ja. het dat er nu zo ongelooflijk veel kantoren leeg staan? Nou, het probleem is natuurlijk niet van, van gisteren. Het probleem is al uh, enkele jaren geleden ontstaan. Uh, laten we zeggen, zo rond 2002 begon het al erg op te lopen... Mm -hmm. Uh, dat probleem is natuurlijk groter geworden door de crisis... waar we nu in terecht zijn gekomen. Mm -hmm. uh, er is ook teveel gebouwd in het verleden. Uh, dus is echt een heel spectrum van factoren. Mensen gaan ook anders werken, uh, meer thuiswerken. Dus ja. er zijn minder kantoorplekken nodig. Uh, er zijn bedrijven en organisaties die moeten reorganiseren. Denkt u maar aan de Belastingdienst, UWV, Rijksgebouwendienst. Nou mm -hmm. ja, Kortom, uh, een heel... Een groot aantal factoren dat ertoe bijdraagt dat, ja, dat we gewoon minder vierkante meters kantoorruimte nodig hebben. Terwijl er wel minder wordt gebouwd dan pakweg ja. tien jaar geleden. Ja, er wordt minder gebouwd. Er wordt, slechts, wordt zelfs te weinig gebouwd, zou ik willen zeggen. Maar dat mag ik dan misschien niet zeggen. Maar er wordt, ja, er wordt heel weinig gebouwd. Het is uh, een historisch dieptepunt, hebben we ja. nu bereikt. Ja, te weinig gebouwd, maar dan heeft u het niet over de kantoren, neem ik aan. Ja, over kantoren. Er ja, worden te weinig kantoren gebouwd. Ja. Ja. Nou, maar we hebben er toch nog een paar over. Ja. ja, we hebben nog een paar gebouwen over, dat klopt. Maar ik, ik, ik zou u graag willen uitnodigen om een keer met mij mee te gaan. Dan gaan we een rondje maken langs de gebouwen. Dat doet Willemijn echt niet hoor. <laughs> nee, ze dus gaat met mij mee en dan dat, is het dat, afgelopen. Dat, dat vraag ik aan Felix. Als hij het niet goed vindt, dan. En dan gaan we een gezellig rondje maken. Laat ik u eerst de mooie gebouwen zien daarna de slechte gebouwen. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel gebouwen die zijn, ja. Die zijn 20, 30 jaar oud. En er wil eigenlijk, eh, goed beschouwd, niemand inzitten. In Nee, je zegt, gebouwen, het zijn de, de oude gebouwen, gebouwen die leegstaan. Ja, maar daar hebben we er heel veel hebben. van. Ja. En die zouden we eigenlijk moeten slopen. Of een andere bestemming moeten geven. Maar het slopen is misschien de meest voorhand liggende oplossing. En dan kunnen we weer mooi nieuwe gebouwen aan de voorraad toevoegen. Gebouwen die uh, duurzamer zijn, op een betere plek staan. Uh, meer ja. aan de wensen van deze tijd beantwoorden. Goed, volgens nog staat er 7,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Ja, en, en, dat is, is, de, de, en is de portemonnee leeg, dus, dus hebben we hebben twee problemen. En die nee. hardkamp heeft dat probleem niet. Bedankt, uh, Rudolf Bak. Ja, graag gedaan. Want die zit Fijn met een volle portemonnee in het Olympisch Stadion. Te kijken naar, nog altijd de tienkamp. Ik dacht dat jij ook in uh, Londen was en ik uh, ben hier een week. Nou, die volle portemonnee die nog nooit vol is geweest, die is uh, nu echt helemaal leeg. <laughs> ah, kom op. Felix, ik zit nog niet zo. Ik zit nog geen 50 jaar bij de omroep, zoals jij. <lacht> nee, maar wel 75. Nee, wacht, nee, nee, nee, laat maar. Uh, Ingmar Vos. Uh, hey hij scoort nu op punten hoor, dat? Dank je, dank je. Ingmar Vos heeft uh, zijn derde uh, versprong uh, gehad. En die ging ver. 7,4 meter 4 zijn eerste, 7,17 7, zijn tweede, 7,27 zijn derde en laatste sprong. SPR nog altijd, dat is altijd een mooi eikpunt, 7,56. Dus daar zit hij onder, maar hij heeft het goed gedaan. 7,27. Straks krijgen we nog de derde uh, mogelijkheid voor Elko Sint-Nicolaas bij het verspringen. Overigens ook alweer eindelijk eens een keer aan het werk gezien. Kaster Semenja. En uh, uh, jullie kennen misschien die naam wel. Caster Semenja werd uh, uit het niets wereldkampioenen. Toen was er enorm veel te doen. Is het een jongen, is het een meisje? En ik heb uh, haar zien lopen zojuist. Laat ik het zo zeggen. Als ik zo'n figuur had, dan uh, uh, zou ik uh, bijzonder gelukkig zijn als jongen. Ja, oké. Okay. Nou, het is duidelijk. Frankie Valli en de Four Seasons maakten er een hit mee in de jaren 60. En Madcom deed het nog een keer dunnetjes over met een rapper erbij natuurlijk. Vier jaar geleden. Baggin'. Let me go, I'm on my knees while I'm here. wat het origineel is tegenwoordig een hele grappige youtube uh, Monty Python-achtig is het. Monty Python, Frankie Valley in de Four Seasons. En dit was Madcom met dezelfde versie van Back In. in Heel snel melden dat Elko sint Nicolaas een derde sprong heeft gedaan bij het verspringen. En het is toch wel redelijk uniek. Tweede sprong 737, derde ook 737. Dus dat is zijn beste poging. Hij is klaar met het verspringen. Net als Ingmar Vos, we gaan verder met het kogelstoten. Voor de komende verkiezingen van 12 september staan er maar liefst 21 partijen op de kieslijst. En een daarvan presenteerde vandaag het verkiezingsprogramma. Sterker nog, nog niet zo lang geleden, Ton Schijvernaas, is de fractievoorzitter van Nederland Lokaal. Meneer Schijvernaas, wanneer heeft u het gepresenteerd? Ja, ik ben nog geen fractievoorzitter, ik ben een lijsttrekker van Nederland Lokaal. Nou, dat herstellen uh, we meteen. Lijst, lijst nummer 13, ja. en uh, we hebben net het kiesprogramma gepresenteerd. Op schiphol, waar ik nu nog steeds sta. En kunnen we kort gezegd zeggen dat Nederland Lokaal uh, eigenlijk van, de, van de, de, de, de verkiezingen... een verbinding wil maken van de lokale partijen in Nederland? Nou, wat je ziet is dat lokale uh, leiders, uh, die trekken ongeveer 25% van de stemmen... bij gemeenteraadsverkiezingen. Wat je ook ziet is dat Den Haag Centraal uh, uh, verspilt enorm veel geld... en zegt vervolgens tegen de gemeente, los jullie het maar op. Uh, jullie voeren de taken vertaan maar uit, maar je krijgt minder geld. Maar we blijven inderdaad wel aan de knoppen draaien. Uh, en daar willen wij van af. Wij willen hebben dat wat je lokaal doet, ook lokaal gaat doen met het geld... en met de beleidsruimte die daarbij hoort. Maar juist op lokaal niveau worden er ongelooflijk veel miljarden verspild. In de schrijvenhuis? Nou, er wordt vooral op, eh, op nationaal voor miljarden gespeeld. Ja. En die lokale partijen, die strijden inderdaad ook tegen die gemeentelijke verspilling. Daar zijn ze vaak ook eh, voor, eh, voor opgericht. Maar dat pakken ze pragmatisch aan. En dat lossen ze op. En die eh, benadering, die gaan we nu ook in de centraal laten zien. Nederland telt 415 gemeentes. Maar u vertegenwoordigt ze lang niet allemaal. Dat lijkt mij een probleem. Nee, dat klopt. De volgende verkiezing gaan we dat wel doen over vier jaar. Want er zijn pak uh, en een 400 gemeenten in Nederland. En daarvoor willen wij straks allemaal vertegenwoordigers hebben op onze lijsten. Want wij werken met het districtenstelsel. Dat doet geen enkele andere partij. En dat betekent in ons geval dat in Zeeland stem je op een Zeeuw. En in Groningen stem je op een Groninger. Dat is wel mooi, dat districtenstelsel. Maar um, hoeveel zetels moet dat gaan opleveren in de Tweede Kamer? Ja, wij zijn heel realistisch en als wij nu al kijken hoeveel stemmen onze huidige kandidaten samen hebben verzameld, dan is in ieder geval één zetel gegarandeerd en wij gaan ervan uit dat er nog een zeteltje, één of twee bij zullen komen. Meneer Schijvernaars, aandacht, dat is buitengewoon belangrijk voor nieuwe partij. U bent nu op de radio, dus ik zou zeggen, profiteer er ruim van. Maar bent u wel uitgenodigd voor een televisiedebat? Wij zijn nog niet uitgenodigd voor een televisiedebat, maar ik hoop dat dat heel snel gaat komen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ook de mensen kunnen gaan kiezen. Waar ik een enorm probleem mee heb, is dat Mark Rutte en in hun Roemer. dat die zeg maar een soort uh, wedstrijdje verplossen aan het doen zijn. Wie wordt straks de grootste in Den Haag? En mensen moeten wel gaan kiezen voor de inhoud... en niet omdat zeg maar, de goedlachse in hun Roemer het lekker doet... of omdat de, de glimlachende Mark Rutte het goed doet. Het gaat over de inhoud. En daar moeten we de kiezingen over gaan. U bent zoals gezegd voorzitter van een Nederland lokaal. U presenteerde trekker, dat... Ja. Ja. Oh zeg ik nou weer lijsttrekker? Hey, voor... Nee, u zei voorzitter. Dan zit het toch in mijn hoofd hoor, meneer Schrijvernaars. <laughs> dan, dan zit het in mijn hoofd. <laughs> ik ben nu van lijsttrekker. Ik, ik heb het nu genoteerd. Het staat, uh, het staat vast. U bent lijsttrekker van Nederland Lokaal. Ja, dat klopt. En dat is lijst nummer 13. Staat genoteerd? En laat dat fk eens oren blijven van al uw luisteraars. Met Hank.